Vanavond om 10 uur bij de Vaarland Nederland 3, man. Kras, dus, ga slapen, man. Het is midden in de nacht. Soef, soef, man. Vanavond om 10 uur. Kras, dus, ga slapen, man. Hé, hey, sukkel, hou je bek. Ik probeer te slapen. Vanavond, maar Nederland 3 om 10 uur. Zie jij jezelf al een hele landen? Op het dek van een schip op volle zee? Kom donderdag 1 maart naar de infodag voor vliegers bij de marine. Kijk op werkenbijdemarine.nl. Real music. Real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM Serious Radio. En dan nu een nieuw verhaal van Dicky Dick. Dicky Dick heeft jeuk aan zijn zak. Zien jullie wel? Ja. ja. Wie zijn die kids, joh? Wacht even, ik moet even die kleintjes instoppen. Ik kom zo. Oh jee, denkt Dicky Dick. Wat nou? En hij begint als een bezetene te likken. Niet likken! Hij likt, en hij likt, en dan houdt de jeuk op. Zien jullie wel? Ja! En wat denken jullie dat Dikkie Dick nu gaat doen... Extra weekend luisteren! Extra weekend luisteren. Yeah. Time to spice, spice, spice.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 Platen. Nee, we neurien, Wij ja. Dus dat maakt helemaal niet uit. Dat was uh, Madonna en. Uh, heel goed. Madonna. Madonna. Ik heb geoefend. Ja. Het is uh, deel 2 van uh, Extra Weekend en uh, we waren nog ergens mee bezig Veenstra. Ja! We zaten namelijk nog midden in de voice lift. Ik, ik dacht echt, naar weet je, die van vorige week die was echt heel moeilijk. Dat was uh, Jack van Gelder, die zei: Ik weet alles ja. niet te doen, maar wel geraden. Zij het na de hint. En uh, nou, Deze ging er niet uit, terwijl ik echt dacht... Uh, helemaal die laatste variant, weet je. Ik hoor het aan de F's. Het is, het is echt, ik hoor het meteen aan de F's. De, de intonatie, het is overduidelijk, dachten we. Maar goed, uh, misschien dat de hint... blauw haar, groen haar, geel groen haar... paars haar, haar, haar, bruin haar... Nou, nou is eens op. <laughs> we lezen het ook niet voor, of nee. zo. We kijken <laughs> elkaar aan. Er gebeuren rare dingen hier, lieve luisteraars. Misschien dat daar nog wat uh, chocola van valt te maken. Ik denk het wel. Laten we eens kijken of mensen dit of weten. paars haar. Als ik paars haar had, liet ik het wel verven. <laughs> ja. Hallo, met wie? Met ed. ed! Hey, w hey, hey, hey ik Ed! Ik, ik denk dat ik weet wie het is. No! Oh. Ik denk Johan Vlemmings, die bij de kapper van Beatrix zit. Dat is niet goed, jongen, Het lijkt me zo leuk als je Ed heet om dan een e-mailadres te hebben. Ed, Ed. Ed, Ed. Nou ja, ja dan, dan moet je eigenlijk ad.net even claimen. Oh, <laughs> ad.net. Ad ad Ad.koketnet.nl <laughs> Dat is het ook maar goed dat je misschien geen bakker bent. Eet je een hè? Ja, ja, ja. E-mail, hè? Nou, we stoppen hier, Ed. Hey, Oké, okay, jongen. Nou, ik, <laughs> Dan is het ook maar goed dat ik geen bakker ben. Willen we hier even een quote van uh, noteren? Dit vind ik echt te grappig. Bak je hier niks van. Sjoen, nou, nou, jongen, nog één. Oh, Aspro 500 reus. Ja, ja. Met wie? Met Huip. Huip! <laughs> uh, wat denk jij? Uh, wat je denkt? Wie denk je dat dit is, hype? Ik denk Dolph de Jansen. Nou, dat zal toch niet waar zijn. Ik ben nergens zonder jou. Ja. Ja. Allemaal omhouden. Dat is uh, goed beantwoord, Huip. Ja. Dat betekent dat jij... Ja. Nou, een beetje enthousiast, maar mag toch wel? Ja. Ja. Ja. Nou, het ja. ging heel, heel goed, hè? Nou, Huip. Uh, je hebt al die prachtige prijzen gewonnen. Te weten, ja. de extra weekend fles openen. Yeah. De opener van elk weekend. Precies. Wat zeg je dan, Huiper de puip? Yeah. <laughs> <Heel> <laughs> en je goed. krijgt ook nog een idee te weten. De nieuwe van Fallout Boy Infinity on High met daarop de knijter. Deze ene scene, it's an arms race. Huip. En natuurlijk Huip, hebben we ook nog de boodschappenband hier. Met daarop 10 prachtige artikelen uit die supermarkt. En als jij een getal tussen de 1 en de 10 roept, dan gaan wij we kijken welk product daarachter schuil gaat. Eh 6. 6. We gaan kijken wat er achter 6 uh... hoor? Eén bakje saté -saus. Aha! Wow. Maar is het een uh, uh, uh, uh, uh, vet arm? Gewoon... Ja, wacht even. Van rijk? En aan, aan de band vragen. Even kijken hoor. Eén bakje hele vette saté saus Ah, hele vette saté nog Met Met stukjes? Maar, ja, met harde stukjes of zachte stukjes. Even. Lekker hoor. <laughs> exact. De band loopt weer vast. Hè? Alweer hè? Ja. Maar je gaat met een de band, dit hè? En je krijgt alles. Mooi. En dan, wat zeggen we dan? Thanks. Dat wou ik ook zeggen. Ik huip. Stoppen. Huip. Ja. Hang maar op. Dag. Doei. Zo. Ondertussen. Ondertussen in de studio. We hebben een G! Oh. Nee toch. We hebben een S. Nou een elf. We hebben een T. Oh. We hebben een gast. In de studio. En ze heeft haar lingoballen meegenomen. Jullie zijn echt helemaal van god los. Ja, is het erg? Vind je het erg? En nou, het is ongelooflijk. Ik bedoel, de hele rit hier naartoe heb ik de radio natuurlijk aangehad... op dit uh, geweldige programma Extra Weekend. En, je bent meteen en het ontgegeven. wordt met de dag gekker gewoon. Ja. Nee, maar echt serieus. Het wordt gewoon helemaal. Het, ik bedoel, er zit geen lijn meer in, geen nee. structuur meer in. Het Klopt. is gewoon al een, een, een bijgezoot... Het uh, is gewoon et et et een zootje bij elkaar. Het lijkt like ja. lingo wel. En we dachten, daar moet we in. Nou, ik zal je vertellen, in <laughs> lingo zit nog een beetje structuur, vind je niet, Michiel? Moe. Nou, echt. Ja, dat is waar. Er zijn uh, zes letters, ballen. Graaien, raden. ping nou, dat is het. het grappig was toen wij erin zaten. zat er absoluut geen structuur. Hey, maar Gerard, in Gerard, wil jij nog wel een beetje even over praten over jouw deelname aan, aan Lingo? Want het was zoals vanouds weer gewoon helemaal niks. Ja, maar jij hebt ook geen vertrouwen in mij, Lucille. Voor de mensen die net inschakelen, denken we gaan het over dat je bedoelt. Een aantal weken geleden uh, zaten Giel, van Landigra en uh, ik in Lingo. Ja, hoe was dat zo tot stand gekomen? Nou, uh, jij, de, de, Lucille kwam het glazen huis in toen wij opgesloten zaten en zeiden we. En uh, toen kwam zij binnen met frisse energie... en uh, nodigde ons uit voor de veiling om een potje Lingo te spelen. En je kon dus bieden op, uh, uh, op een potje Lingo met ons spelen. En dat ja. is, uh, iemand heeft weet, het je dat, weet je dat we bijna 10.000 euro op hebben gehaald? Want het was uh, 5.000 voor het feit dat Giel natuurlijk uh, uh, uiteindelijk Lingo had. Precies. 2.007 wat wij gegeven hebben als team. En nog eens een keer 2.000 de bieder. Dus dat is 9.000 ja. euro bij elkaar. Dat is ja. toch een heel leuk bedrag. Netjes. mooi bedrag. Misschien nee. niet Michiel is toch een mooi ding. Ja. Nee, maar weet je wat het namelijk is? Ik moet dat toch eventjes met Michiel delen, want die weet het misschien niet. Maar Gerard heeft ook ooit een keer meegedaan aan Raadje Plaatje. En dat was ook al zo'n drama. Nou ja, maar dat was echt heel... ik Get the picture even. Ik snapte er echt niks van het programma. Maar snapte jij Lingo wel dan? Ja. Ja, dat toch wel? Lingo snapte. Zes letters. Eerste letter, een T. T los. Nee, er stond gewoon een t e o maar Ik heb gehoord, dat is... Dit ding. Dit apparaat. De T Dat is hem, hè? Maar hoezo? Is dat een merknaam of zo? Ja, dat is een merknaam. Hoe kom je erop? Ja, maar ik zag die letters en ik maakte er dus dat woord van. Ik had ook Bering kunnen zeggen, weet je wel. Foxpro. Dat zijn allemaal disjokkie-termen die niemand kent. Nee. Had telefoon gezet. had het nog ergens opgeslagen. Ja, maar dat zijn geen zes letters weer. Telos wel. Ik had telos Oh, ik dacht Telos is nog echt zes. T-E-E-L-O-S. Jij presenteert het programma, hè? T-E-L-O-S. Dus oh. het is een merknaam, het is een eigennaam, ja, maar ik denk het is ik... vijf letters... Ja, maar en Michiel, letter. Michiel, kijk, op het moment dat je dat woord hoort... Dan, ik dacht, nou, T-Los ja, nee. die T-E-E. -e -e, ik wist bij God niet wat het was. Ja, ja, ik, ik, zo, kan ik kan niet zo stom zijn dat hij die, dat die vijf letter woord gebruikt, denk nee. jij? Nee, nou ja, goed, alles kan bij Gerard, maar goed. Ik krijg nu krijg geval... trouwens ik krijg een mailtje van de, de eigenaar van de T-Los. Ik oh. krijg er geen gratis nu, dus is ja, dat, is mooi. dat is wel prettig. dat is mooi. Dan heb je dat weer in de pocket. Maar uh, ja, het was een beetje een hysterische aflevering... want er gebeurde buiten de uitzending om iets. Sander en ik zaten namelijk, we waren aan de beurt. Ja, gielig het laten horen ochtends ja. We gingen als een achterlijk, hè. De ene woord en de andere raden wij. En uh, toen moesten we dus ballen pakken. En we pakken een blauwe, we pakken een groene... en we pakken nog een blauwe. En toen bleken dus de getallen die wij uit die bak haalden niet te matchen met ons kaartje. Ja, dus je ja, nee, dat Staat niet op de met, kaart. Staat niet op de kaart staat niet dus we waren helemaal van de kaart. Ja. En dat er dan weer niet. Dus we kregen nieuwe ballen. Nou, inderdaad, we moesten de opname stoppen... en we moesten eigenlijk de goede emmer met ballen... Moesten we in de ballenbak gooien, want jullie hadden inderdaad de verkeerde ballen. Ja. En normaal gesproken, dat is één keer eerder gebeurd. Ik geloof uh, drie jaar... of de, nou ja, goed, uh, drie maanden geleden of zo. Oh, steeds en, een en, en weet je wat je dan met meestal doet. En dat is, moet ik wel even toegeven, een beetje een foutje geweest. Kijk, op het moment dat je dan um, goed, of eigenlijk al blauw hebt gepakt, maar het blijkt dus de verkeerde ballen te zijn, dan mag je eigenlijk als het ware al de blauwe in je hand houden en nog eventjes zo doen. Maar jullie kregen uiteindelijk een rode. Ja, en dat was een beetje lullig. Ja, ik denk dat mensen het echt niet meer begrijpen, Gerard. Nee, maar toen ging het helemaal mis, want het was de uitzending vervloed. Het kwam ja. eigenlijk om neer dat Giel jullie heeft vanuit. Ja, eigenlijk. eigenlijk wel. In grote lijnen. Precies. Hè? Daar komt het eindelijk heel, heel kort op neer. Nee, Giel heeft het gewoon supergoed gedaan. Ja. Ik bedoel, nee, maar Giel, ik, maar ik wist het van... Ik denk, die Giel, die gaat toch een beetje oefenen. En, die gaat toch, en jij doet dat weer niet. Maar ik wil dat... toch nog even één <laughs> ding checken. Eén ding checken. Is, is er van tevoren een waarschuwing uh, uitgegaan voor deze aflevering? We hebben kinderen van acht die ik zaten te kijken. Bedoel, kwam er Vagina kwam langs. Ja, tieten, en neuken, en tieten. Neuken, ja, maar dat alles... kwam allemaal weer uit jouw mond. Nou, ik zou ja. je zeggen, we hebben wel uh, de, de stemwijzer aangepast... voor die uitzending van jullie. Graag. Fijn. Ja, dat, dat is het icoontje voor. Het icoontje weet ja, je wel met de, de vier twee van, van die voetjes. Ja. Ja. <laughs> Is niet dat ik gewoon vertrouwen geweest van die voetjes. Ja. <laughs> <laughs> nou, ik denk dat ik dan echt. Stel dat ik niet had geweten dat, uh, dat deze man op de gast was geweest. En ik zit klaar voor Lingo. En ik zie in echt dat Lico met die voetjes, was ik echt ervoor gaan zitten. Nou, wat zou Lucie <laughs> vandaag aan hebben gehad? <laughs> Fantastische teaser. Ja, Check. nee, maar dat, wat, dat hadden we eventjes toch maar als veiligheid even gedaan. Uh. Uh, heel ja. goed. Hé, hey, maar welkom, Luciel. Nou jongens, ja. ik vind het helemaal leuk. Ik zit hier aan het bier, uh, de chips. Ja, nou neem gewoon um, eens dus ja, nog maar Gerard die, die, die had mij wijn beloofd, witte wijn, ja, maar eigenlijk zien? dat bier is het veel beter. Een beetje inkomen met carnaval. Heel ja, maar, goed. jij komt uit Eindhoven? Ja, ik Lucille. kom ja, ja, ja. En Eindhoven uh, ja. Eindhoven is de gekste. Nee, ik ben er geboren. Ja, nee, hoor eens even jongens, ik, ik mocht van Gerard ook een plaatje meenemen die we daar gaan draaien. Kijk eens even. Oh, wat een toeval. Het Lingo. je hebt het nog nooit gedraaid, Michiel. Nee, wel tijdens het nieuws, heel hard. Ja, precies. Tijdens het nieuws. Dat kan de luisteraar niet horen. als je heel goed luistert hoor je op de achtergrond een heel irritant geluid door een nieuwslezer heen. Ja. je. Ja, Nee, maar zie je? Dus ik dacht. Nee, maar hij heeft me echt beloofd. Ik mag een plaatje meenemen. Nou, dat heb ik gedaan. Nou, gelijk, hè? En je. je kan hier nog krassen. Misschien win je nog wel de gouden bal. Oh, mag ik even? Ja. Er zit een, een kraslot uh, vind je, toch? Hil gaat nu krassen. Ja, de zou erg zijn. Hij is uh, jarenlang krassen, verslaafd geweest. Oh de, oh, de rode bal. De rode bal. Hè. Ja, nou, nou weet dan jij ga ik maar, hè? Weet jij ja. hoe je dat voelt? Moet ik nou weg? Ja, je moet weg oh, Nee. Nou. Nee, hij moet niet weg. Eestra verlaat nu het pand. Oh. Hij gaat ook. Ja, Gerard, dat krijg je ervan. Lachelijke. Ik snap er helemaal niks naar nou ja. Hij is nu echt boos hoor. Koffie, dan maar? Ja, doe maar. Dan maar geen bier meer. Hij nou, heeft een plaat draaien dan, van de schrik. Till the clouds unroll and you come down Okay, ik moet elke keer aan jou denken als ik hem hoor. <laughs> Waarschijnlijk moet jij ook aan mij denken als je hem hoort. Alleen maar. Dat we Zelf. gewoon aan elkaar denken als we hem horen. Sterker nog, ik zit hem gewoon regelmatig aan om aan jou te kunnen denken. ben je toch een rom romantisch man, ben je. Mooi, hè? Fijn man. Hey. Hè? Hey. Ja. Robbie Williams, Cheers Madonna. En daarvoor uh, The Saints Are Coming, You 2 En Green Day. dat allemaal op één plaat, is dus dat mogelijk, hè? En bij ons in de studio nog steeds de gast van vanavond. Oh, nou brand mijn lampje weer. En het is uh, Lucille Werner. En uh, ja, we zijn een beetje, ja... Uh, yeah, Beetje, obstinaat zijn. Obstinaat, ik merk stand. het ook. jullie, Jullie zijn vanavond verschrikkelijk. Ja, vind je het, heel, vind je het vervelend of? Nee, vindt het nee, maar echt, nee, maar ik vind jullie altijd heel gezellig, dat weet je. O, maar ik heb wel echt wel gelachen. Toen ik hier naartoe, ik denk, wat is dat nou voor een programma, zeg waar ik, nou, ik, bedoel, ik, ik, ik luister graag naar jullie, maar het is vandaag toch wel heel erg dolletjes. Ja, met ja, al die kan. gezellige mensen die bellen. Nee, nou, maar we... Vrijdagavond avond is het wel redelijk standaard, hoor, deze tyfusbende. Ja, maar weet je wat het is? Ik denk, we gaan een beetje naar carnaval toe en iedereen is uitgelaten. Mensen die bellen, die hebben er zin in. Je bent en die ook van verkleed, een... zie ik. Ja, nou. Je bent als ja. presentatrice van Lingo. Ja, je inderdaad. Bent. Goed, hè? Rood, hè? Van de rode bal. Ja, ja. ja. <lacht> ja zo gaat dus. dat dus. Daar denk je over na, natuurlijk, hè, voordat heel je hier naartoe komt. Heel goed. Maar je kan het hebben. Even de ja, geschiedenis. Nou dan, ja. Want uh, je werkt uh, eigenlijk maar... Heel, geschieden... heel kort bij de trots nog maar. Nou, ik, ik, uh, ik heb natuurlijk de AVRO op een gegeven moment verlaten. Oh, precies. onze goede oude tijd, weet je nog, Gerard. Uh -huh. Ja, daar wil ik zo nog een paar spannende verhalen over horen. Over oh. Gerard vroeger bij de. Nou, Avro. Gerard is echt uh, ontzettend veranderd in, uh, in de loop der jaren. Is dat zo? Ja, dat vind ik. Oh, Gerard is veel meer rock and roll geworden. Ja. ja, nee, echt. Nee, ja. dat is hij serieus. Was een beetje een schuchter mannetje? Een paar Nee, nah, nee, kijk. Bedoel, ik uh, hij heeft een fantastische stem, vind ik echt. Echt uh -huh. serieus. Nee, maar dat vind ik echt. Je hebt echt een hele mooie stem. Hij kan on ontzettend en goed uh, um En die ogen, uh, Mooie ogen. Dat is ja, ik heel vaak. Dus. Wij, zijn, wij zijn nog samen <gugst> naar de televisiering geweest. Ja, in smoking. Dat je in, in, in, in smoking en jij een jurk met Peter van der Vorst? Ja, dat klopt, ja. Een jurk met Peter van der Vorst? En als van ik nog... Van als, als, in mijn is... <grijg> <hijf> ik heb een t-shirt oh, met de, de Rolling Stones, maar een jurk van Peter van der Vorst. de jurk van mij. Nee, maar echt. Dat was mooi. Maar we zijn ook in de rommelbladen terechtgekomen toen. Gerard en Lucille. Ja, nee, dat was een heel gedoe. Toen hebben we het ook nog even waargemaakt, maar... Ja. Hè? Wat? Ja. Lu Lucille en ik... Uh, zei... Hebben jullie een uh, verleden? Ach, ja, ze vond mij ineens... And roll! ...genoeg. En toen dacht ze, nou... Ja. Nee, nee, nee we, we, Lucille en ik uh, hebben een geheime liefde. <lacht> heeft we jou ballen. rode ballen gezeten? Voor lingo ballen, ja. ja. ja. <lacht> Van een scoop. Hoe lang heeft het geduurd? Nou, een, een uur. <lacht> <lacht> Nog mooier was het geweest als Lucille had gezegd... Nou, een seconde of drie, toen was het klaar. <lacht> Nee, maar Gerard, Gerard en ik zijn gewoon ontzettend leuke collega's van elkaar geweest. Ja, ja nee, maar... Was, uh, ja. ja, het was echt heel leuk, maar, maar Gerard is echt veranderd. Gerard is echt een heel ander mannetje geworden. Maar hoe was hij dan nou vroeger meer? Ja, Want ik is ben nu meer nou, rol en Gerard, een leuke, een mooie stem, maar... Ja, ik weet het niet. Ik vind Gerard... Uh, hij wat was, wat vroeger... was toen dat je dacht van, nee? En wat is nu wat nou, je denkt... Ja. Weet je wat het misschien ook wel een beetje was? We kwamen allebei bij de AVRO binnen. Ja. En, en uh, ja, da da daar spraken we veel over. We wist, wel. Ja, we wisten niet uh, hoe we dat moesten plaatsen. Nee, nee. <laughs> Nee, maar serieus. We zaten boven aan de bar, zaten ze ze ahoeren van... Wacht even, waar zijn we? Hoe, hoe zit het ook alweer? En, en, ja, dus dat was altijd een beetje ontzettend gezellig. Je erbij een beetje de Benjamin van het bedrijf, zo, zo Nou, idee. we waren een beetje wel, want ja, we waren er nog maar net. En we hadden altijd ontzettend leuke gesprekken. En uh, aan de bar, dus boven, ja. bij de AVRO. En na 16, 16 wodka's kwam er ineens achter. Ja. Het is zover. De AVRO heeft het. Oh, Precies, oh. ja. <laughs> nou ja, goed, dat was de, destijds. Nee, maar hij is wel... Uh, ja, het is echt een... Uh, maar heb je nog, nog sappige verhalen van. van toen? Oh nee, maar ik heb echt. Ik, serieus. Ik heb echt een paar hele goede verhalen over Gerard. Oh nee, helemaal niet. Nee, maar, er echt nee maar, meer... maar ik doe het niet. Ik doe het niet, ah, ik beloof het. Ik, ik doe één het één niet. Moet jij niet plassen, Gerard? Uh, wil je dat ik. Uh... Nee, maar, Ga even plassen. Nee maar, doe okay, even o, is even, nee, maar nu hier? Nee. Ja, ja maar, dat, heeft, even, nee, maar dat is bijvoorbeeld eentje. Op die ene avond, weet je nog. Toen wij. Oh sorry, ik heb de chips te eten. Dat klinkt niet lekker op de radio. Dat vind ik wel, ja. Dat wil ik wel wat hebben. Mijn bier is op. Ik maak gelijk even. even een flesje voor je open. Kijk, hier gaan. Nee, maar Gerard. Bedoel. Um, weet je niet meer die ene avond dat wij een soort van afscheid, uh, afscheidsfeest hadden van, uh, van uh, Raadje Plaatje? Ja. Daar was jij op een gegeven moment ook bij. Ja, ik was er ook bij, ja. Nou, toen vermond, ben je. Jij... Ik was vermomd als Frits Sissing, niemand die me doorhad, maar ik was er wel. Ja, toen was er dus een enorme selectie. Was er van, uh, van Capybara, die dierenquiz. En toen zei Gerard: Weet je wat? Als jij nou op mijn rug uh, gaat zitten en ik ben paard. Er zaten 300 mensen daar in die kantine. Dan ik er wel eens even als een paard hinniken doorheen. En Vanaf dat deed hij. De hij... oude paardersmoes bij Ja, me? echt. Oh. Ja, echt. Zo ging dat. Ja. In de kantine van de Avro. En hinniken dat idee. <lacht> Stijgeren. Ja, er nou echt... nog... ja, maar daar zijn ja, ook opnamen ego. van. Hier. Ja. ja. Nee, maar echt. Serieus. <lacht> het was echt. Ja. Dat was de capybara tijd. De dierentijd. Die goede oude tijd. Mijn god. wat een. Ik dacht dat de Avro een heel beschaafd bedrijf was. Maar ik hoorde me toch een drugs, sex en rocker overhalen. Zullen we hier stoppen dan nu ook? Ja? Gaan we nog mijn plaatje draaien? Ja, zullen we dat doen? Ja, maar dat doe je dan wel even op de goede snelheid... Oh. Want, want Koen die begon echt helemaal verkeerd afgelopen week. Nou, die was te langzaam, hè? Ja, die was Ik te lang. Ik moet langzaam, wel even aanschuiven, aanschuiven, Gerard. Ja? Het is half negen. Oh, ja. ja. En wat betekent dat dan? Oh ja, shit. Ja. Is het is al half negen, Ja, sorry. Jongen, jongen, jongen. Het is vrijdagavond. Half negen. Nou. Gerard en Michiel...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 Een plaatje gemaakt, Jongens, wat is dit Jongens, wat is dit? Dit, dit is de, de wisseling, wisseling van de wacht. Hoeveel mensen kijken ermee via, uh, via... via... Uh, via... Miljoenen. Oh. Die hebben dit dus allemaal kunnen volgen? Ja. ja. En daar voelen jullie verder wel prima bij? Ja. ja. Okay. Heerlijk. Nou, dat is mooi. Je hebt hey. een plaatje gemaakt. Ja, Michiel. Ja, hi. hi Lucille. Nou ja, nee, we hebben een heel leuk plaatje gemaakt. Hé lingo. ik begrijp alleen niet hoe die kan kelderen van 19 naar 62 deze week. Hoe Ik weet niet Nee, iedereen uh, alsnog dat ding weer teruggegeven heeft aan de plaat van. Luister Ja, sorry maar. Dit, uh, dit kan echt niet. Nee, maar Luister nou eens, daarom moet je hem even. Hij moet weer een beetje omhoog. Kom op Gerard. Moet Hij omhoog? Hij moet omhoog. Nu hier? Ja, hier, kom ja, op. Draai nou even die plaat. Want het is wel weer. Hoeveel punten krijg je dan als het bij 3FM wordt uitgezonden? Nou, heel veel. Of wel gedraaid? Ja, heel veel. Dus dat dat helpt toch in, de, play, uh, in, de, ja, in de, maar, de. Hoe heet dat? In de Als je lief bij K krijg je een puntje extra. Ja, echt? Ja. Je, ben je... Nou, oké. Okay. Oh, ja. Oh, kijk die blik. Oh. Oh. Eindelijk begint je op de goede snelheid. Ja, dat is wel weer een beetje te snel. Ja, dat is te snel. Ja. Sorry. Je hebt ja. ja. Zo hè? Moet ik even meedrummen anders? Ja, doe dat. Ja, doe dat. even. Van op... Overnieuw. Ja, even overnieuw. Net <coughs> <coughs> <coughs> Gerard? Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Ik wou zeggen, dat nemen we maar als een Ja. JP Leno! Zo, ik geef het beste. Iedere dag op de tv doe ik met een woordspel mee. Heel hard roep ik dan dat ik het beter kan. Zes letterlijk maakt een woord. Jongen. Chapeau, chapeau Gerard. Ik denk dat we die reparateur weer nodig hebben hoor, van de drumstel. Uh, is, is het hier nou nou echt, de... is compleet met de Palestijnen. Palestijnen? Sorry, ja dat was het. Maar dit was de oefening Michiel. Shit. Nou gaat hij toch in techie doen. Ja, ben je klaar voor Gerard? Wat een hit. <laughs> Gerard? Ja, het is zeker een hit Gerard. Of je de klaar voor bent, dit is was het oefening. Ja, dan krijg ik nog een puntje. Ah. Oh. Oh, een goede plaat is het toch, zeg. Ja. Even de beademing nu. Ja, ik voel me net loof na een uh, heel lang ja. nummer. Met zijn vrouw. Ik uh, kan ja. iemand de sneeuwbrigade even bellen, want ik heb hem nodig, hoor. Ik heb een nummer hier bij de hand. Even in de uh, rebound. Ja. Armand van Helden. Eerst wat er opkomt. A-R-M-A-N-D. A -N ja? Van Helden. H-E-L-D-E-N. Heel goed. Het is eigenlijk heel makkelijk als je het maar gewoon even probeert. Ja, ja nee, maar ik, ik heb, ik heb, het erg is dat ik ook de avond ervoor... dus allemaal zes letterwoorden heb uh, geprobeerd in mijn vocabulaire te krijgen. Pannen. Dat is een heel slechte Gewoon in de keuken, Drie keer een N. Slechte woord wat je kan roepen, volgens mij. Ja, en... Cactus. Oh, oh, oh, cactus. En, Dat is hier. Nee, ik zei en als ik zeg de A. Aorta. Nee, dat is vijf woorden. Jammer. En de B? Billen. Ja, dat is C. Hij heeft alleen maar op die vieze woorden geoefend. Echt, hè? C. Cobitis. Precies. <laughs> Kijk, de volgende keer vragen wij gewoon maar, Michiel. Allemaal verschillende letters, hè? Ja, dat hey, wel. Ja, ja. Hoe zijn ze eigenlijk heel streng met de lingo? Stel dat het inderdaad cactus is. En uh, je nou, nee, dan weet je al de beginletter. Maar uh, wordt het opgelet of het met C-A-C-T-U-S is of, of k a k t -U -S? Ja, Nee, zeker. We nee, hebben natuurlijk een, uh, een jurylid. Onze JP. En die controleert natuurlijk alles. Dus uh, ieder woord wat, wat voorbij komt, dat is een kloppend woord. Maar even tussendoor, hè? Ja. Hoe, hoe controleert hij dat zo snel? Heeft hij een, uh, is, die, is die man niet goed bij zoveel? GELACH Nee, nee, sowieso is hij, is hij wel een Neerlandicus. Dus hij is docent uh, Nederlands altijd geweest. En hij heeft natuurlijk een computer. En dan dk, dk, dk, de dikke vandalen. En dat controleert hij dan heel snel. En dan ja, ik dat gaat de door. Maar dat was bij jullie natuurlijk niet bij te houden. Er kwamen woorden voorbij ja. die wij helemaal niet. Telos. Ja, sorry. Ja, ja, het is toch niet te geloven? Ik kom daar ook nooit meer van. Nou, ik ben zo bang, weet je wel. Ha, ha, ha, Dat was jij. We hebben ja, dat telos En heb je nogmaals, omdat dat heel veel mensen het woord niet eens kennen? Nee, precies. Maar, maar ik ben ook blij dat ik... Uh, het grappige ontruiken. was ook, Sander was de enige die, die keert moest lachen. En, en natuurlijk Giel. Ja. En iedereen was verder stil. Dus we ja. dachten, wat is dit nou toch? Nee, een -factor. Ja, ja, ja. Dus Ach, ja. Een, be een beetje zo'n idee dat uh, Gerard roept... Te los! Ja. Wat is dit nou toch weer? En dat? Nee, gewoon complete stilte. Nou, ik hoorde wel krekels. Ja, ja. Die ja. ging helemaal uit een plaat, uh, Veenstra. Weet je wat dit betekent? Hè? Wat? Weet je wat dit betekent? O, oh, wijst naar een bierflesje. Ik zal het begin aan hem noemen. En ik neem elke keer een neutje. Ja. Zullen we het volgende item doen? Zullen we het doen? doen? <laughs> nee, nog even één vraag trouwens. Nee, maar, snap je? Snap je wat ik bedoel? Ja, nee. Uh, en... Hij Doe, mag Nick ik één spaar blauwe. Hij he? en ik nemen elke keer een neutje. Nee, maar snap je hem? Ja, ja, weet je je weet zeker ik dat je in. nog carnaval gaat vieren, hè? Ja, nee, ik ga. Ik ga morgen. Ik ga morgen, ik zal je vertellen, ik ben... Hoe ga heb, je eigenlijk als... Nou, ik, ga, ik trek gewoon allemaal idiote dingen uh, over elkaar heen. Maar ik heb morgen vijf instores in het zuiden van het land. Vanwege hey ho oh, dan ga je in een platenzaak... Uh, ja, ja, ja, er is morgen in over een, een heel groot lingo-bal. In Breda, ik ben morgen in Breda. <laughs> in, in, in Dongen. Ja, het is echt gewoon... Uh, wat zit je nou toch weer? Sorry. Wat zei je hier? Hey, de de lingo-bal, lingo Nou, Ik zal één ding vertellen. Ja... In, in, op zondag is er een, in, in Den Bosch een, een soort van praalwagen. Dat is je kent het wel. En die is helemaal versierd met allemaal lingoballen. Die ga jij vanavond nog uh, Ja, ondervangt de... met, met plakballen. <laughs> ja, precies. <laughs> met een pritstift sta je daar. Uh... Nee, maar jongens, het is echt een geweldig feest. Nee, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar ik ben echt heel benieuwd. Hoe ga je? Want je maakt het een beetje af en ik ga je als, als verpleegsterje. Nee, nee, nee. Of, weet je? Iedereen, die iedereen die uit boven de rivieren komt... die heeft het altijd maar over hoe ga je. Natuurlijk. Ja, ja. Maar dat is gewoon lul. Ik bedoel, je gaat gewoon... of je trekt een leuke boerenkiel aan of honderd zalen. Nee, schalen, dan hou nou, ja, ik er niks van. Nou, ik ben een keer in Valkenswaard geweest met carnaval als mezelf. Ik liep voor lul. Ja, nee, oké. Nee, dat snap ik. Maar dat doe je ook je andere Nee, maar je kan ook gewoon als die komen als jezelf. het is. is een heel ander verhaal. Maar, en maar die dag extra. maar ja. <laughs> Je trekt gewoon wat aan. Wat lappen over elkaar aan. Het kan ook. Alles kan met carnaval. Om wat je nu Echt aan hebt. Dus eigenlijk. Dat ja. je aan. Die rode kaal. Ze zijn beroemd en geliefd. Maar. Staan ze ook nog met beide benen op de grond. geval Zijn de sterren gebleven. Extra weekend. Legt het genadeloos bloot. Dit is de reality check van. Lucille v! Nou, nou wordt het interessant, uh, Lucie. Okay. Ja, die wordt lachen. Ken je de reality check? Nee. Leuk dat je luistert. Nee, ik zeg um, expres nee. Oké. Okay, nee, nou, we, we proberen het elke week weer, maar om een uur of uh, half acht is het echt uh, weg. Precies. Nee, hè? Het, het is heel simpel. Gerard gaat het nu uitleggen. Uh, oh, dankjewel, gewaardeerde collega. Alsjeblieft. Wij zijn <laughs> de van de week naar de supermarkt geweest. En we hebben wat uh, gewoon normale boodschappen hebben wij in een karretje gelazerd. En uh, om te kijken hoe uh, normaal de sterren zijn gebleven. Jij bent natuurlijk een grote ster. Jij schittert elke dag op die beeldbuis van miljoenen mensen. Uh, of jij nog zelf de boodschappen doet of dat je je daar een butler voor hebt, hè, om jouw zaakjes te regelen. Of JP. Of je, dat JP je boodschappen doet. Zodat, hè, dus we willen even kijken hoe normaal je bent gebleven. En uh, je kunt vijf punten scoren. Uh, bij elk fout antwoord uh, gaat er een punt af. Dus je kan ook op min vijf eindigen. Oké. Okay, uh, nou. Er is een marge van 10% op. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Dan is het tijd voor het eerste artikel in de Reality Check. Het gaat hier om 10 zakjes Pickwick Persic thee. Onder het motto pers jij of pers ik. Uh, uh, wacht even hoor, 10 zakjes Persic thee, nou ja. dat is dat, uh, 99 eurocent. Negen, uh, moet ik nog rekenen ook? Oeh, oh, net niet hè. Eh. Nee, net niet, wat is nee, het dan? Het is 87 eurocent. Oké. Okay. Dat scheelde echt nou, heel weinig. Nee, maar je gaat lekker. Is er ja, min 1? Min 1. Maar ja, het is haast <laughs> wel fout. Uh, tweede itemociel. Weet je ja. dat je daar wat meer succes mee hebt. Um, een pak van 3,09 kilo. Huh? Die verzint zo'n pak. Drie kilo dus. Pak van maart. Uh, ja, nou ruim drie kilo. Mag er ons hier meer zijn? Nou, negen. Um, uh, wasmiddel. Ariel, normaal. Nou, dat zal ongeveer, denk ik, zo'n uh, 6,99 euro kosten. Ah, uh, nee, dat is uh... jammer. Jammer. 9,99 euro. Dat is duur spul hoor. Zo, in ja. Kost een klauwen duur, ja. van geld. Maar ja, schoon. Maar op, op. zo gek zat ik er nou ook weer niet naast. Ja, ik twijfel een beetje. Nou, je zat er nu toch al een derde naast hoor. Oh. Nou, dat gaat goed. Je okay. zat er min twee. Gaat lekker. Het is voor het derde artikel. En het is uh, verstegen. Ja, we verstegen gewoon de pan uit hier. Satésaus, saus kant en klaar. 517. Wat een raar. Oh, Wat een weer. He? Zo'n <laughs> hele emmer. zo'n... Zo zo ja. Ja. Heb jij land die boodschappen gedaan? Dat ben je toch niet? <laughs> nou, uh, 517 milliliter satésaus. saus uh, Oké, okay, het is 2,99. Uh, oh, wat? Nee, nee, nee. Reken, reken, uh, uh, uh, uh, min 10, afhalen. Uh, uh, uh, uh. Nou, ruim fout. Ja. Het was 1,89. Ja, jeetje. Maar ik ben toch wel al iedere keer een beetje in de richting? Nee, je gaat lekker hoor. Je zou min 3. Hé, hey, zal ik de rest eens aan jou vragen, meneer Gerard? Ja. Dat is goed. Gaat Gerard voor je afmaken. Oké. Okay. Dan wordt het dus min 5. Weet je Shit. nu al. <laughs> Sorry doe je eigenlijk zelf boodschappen? Wacht eens eventjes. Ja, soms. Nee, soms wel. Oh. Nou, uh, item nummer vier op de lijst. Uh, zeg maar Lucille. Dat is een zak chips. paprika. Je verzint ze te plekken. Je ja, verzint ze te plekken. Je kan ons dus niet checken. Dus hallo, niet... hallo. Ik er denk staat nee. een prijsje op. Daar zit geen prijsje op. Daar krijgen <laughs> we van de catering. Daar krijgen we een bonnetje okay, van. Oké, nou, sperziebonen. Spersi een blik van 200 gram uh, spersiebonen. Een blik, oh, een blik persiebonen. Doe we doen het. Ja, 200 gram. Nee, ik werp een blik op. Ja, geen zak, hè? Nee, oké. Okay. Mag ik een fles persiebonen? <lacht> nou. <lacht> <lacht> Zoals je kunnen gevierd hebben, alles in flessen denken. Nou, <lacht> um, even denken. Dat kost geen ruk, weet ik uit betrouwbare bron. Dus ik zeg, uh, 50 cent of zo. Nou. Ah, punt voor mij. Ik sta oh, nu goed, hoger kijk, dan jou, hoor. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, maar dat betekent dus dat jij nog steeds die boodschappen, boodschappen zelf doet. Bitterballen. Bitterballen. 12 x 20 gram bitterballen. Ja, dat vrede ik ah, nooit. Is het een pak of is het... Het is een heel pak, ja. Ontzettend dat, veel zit erin. Het is een pellet. Het ja, zijn wel rundvleesbitterballen, hè? Oh, zegt rundvlees, dat, dat meteen. Uh, Geen paarden. Die nou, uh, volgens mij is, is dat niet zo duur. Uh, 1,10 euro. 10. En dat is fout. Min ja. 1. Ja, nee. 1,10 euro. 10 10% ervan is 11. 1,10 euro. 10, min 11 is 99 cent. En het is exact Dat Ik vond het de leukste reality check ooit. Ik vond hem ook leuk. Dat betekent, Lucille, dat jij min 3 hebt. En daarmee gelijk staat op een zesde plaats met... Met Rob Verlinde, hè? Nou, dat is leuk. Ja. Maar Gerard heeft plus 2 en staat op een tweede plaats gedeeld met nilpin. Nou, nooit gedacht dat ik dan eens een keer tegelijk in één adem het nilpin genoemd zou worden. Goed, hoor. Maar eerlijk is eerlijk, als we er dan gewoon één scoren van maken, dan is het dus min 1. Want jij hebt dan eigenlijk de vragen volle ziel gedaan, hè? Dus dan staan jullie op een gedeelde vierde plaats. Hé, hey maar Michiel. Combo, Gerard en Michiel. Even ziel. serieus, als jij boodschappen doet, hè? Kijk ja. je dan altijd hoeveel het kost? Nooit. Je gooit het gewoon hoppakee in dat wagentje. Ja. En als afsloot denk ik, oei. Ja, dan schrik je even. Denk je, mm, ja, maar dan ik. heb je gelukkig nog wel die kaart, die bonuskaart. Ja, of ik trek ergens een, een oude vrouw van de straat. Precies, en hoppakee. Oude, oude en je pik met... je gewoon een portemonnee uit de tas. Ja, dat werkt het beste. Ja, precies. Nee, oké, okay, dan uh, doen we ongeveer hetzelfde. Ja, ja toch? Hij ja. komt er al jaren mee weg. Zo af en toe, je zit een keer niet op vrijdagavond. Maar nee. ja, het gaat goed, hoor. <laughs> nou, het ging helemaal niet zo heel erg slecht, Lucille. Nee, van de ook. Je was, je was nee. heel slecht, Lucille. Wat denk je dat de lingo kraker kost? Dat is ook wel zoiets raars. Wat is een Wat, dat, dat eigenlijk? lingoliedje? eigenlijk? Dat hele lingoliedje. Bij de ene winkel kost die 2,99, bij de ander 1 en bij de ander 4,99. Ja, Ik snap er zie. helemaal niks van. Ik ga er echt de echte lingoballen verstand van. Dat is nog een goed antwoord. Mooi. Ja. M-O-R-N-I-N-G-W-O-O-D. Wat een ja, leuk liedje. Dat kan je dan weer wel. Wat een goed nummer dit. <laughs> <Die> <laughs> Morning mood. Wie heeft er geen last van? Als er weer een liedje gebeurt, dan, dan spel je de sterren van de hemel. Ja, lingo. ja. End of the green. Lucille? Ja, oh ja. Ben je het doen? Nou, ik ze even zoekt even de lens. Nee, ik zat Wat staat hier toch allemaal op de muur? Het zijn tags. Ja, leuk. Heel gezellig. Wil je, als je een pak een stift en zet er ook even wat leuks op. Ja, het komt ook meteen op de stik haar kant uit gevlogen. We hebben een plan om die muur over een paar maanden uit te breken en op ja, eBay te zetten. Je kunt er, inderdaad, je kunt erop bieden. Ja. En uh, ja, je moet alleen even zelf een bulldozer regelen. Wat staat er nou? Iets met rules. Oh, mng rules. Ah, cool. Maar wie oh. zijn M&G natuurlijk, hè? Gerard, het gaat iedereen ga vragen aan van de maandag. Hier. Ciel, ik vind het liep. Er komt nog wel even net een sms binnen dat de carnavalsoptocht in uh, uh, Den Bos op maandag is. Dus wat je morgen in de Bos gaat doen, is deze sms' een raadsel. Nee, morgen ga ik helemaal niks in de Bos doen. Oh, nee, ik zei in de. In de maar goed, dat zal dan al maandag zijn. Dat, dat zou kunnen, want als dat maandag is, dan heeft hij absoluut gelijk. Dan is het ook de optocht. In, uh, in Oeltendonk. Ik denk Oetendonk. We dat de toch dat hier. Dan heb ik dat inderdaad verkeerd gezegd. Dan is het dus inderdaad maandag. En ik, uh, Wat zei ik? Ik zei ik morgen. Ik weet het allemaal niet meer. Ik volgens mij, een in, nee, maar ik nog Nee, Maar ik zei volgens mij luchte. morgen dan, uh, dan ga ik uh, naar al die. Uh, morgen doe jullie die instoor. Ja, dus, uh, nou, uh, nog even. In welke plaatsen kunnen mensen jou de platenzaak tegenkomen? In Breda. In Dongen. In Eindhoven de nou, dat klinkt goed. Ja, maar dat was Michiel, hè, op het einde. Zullen wij morgen samen ons uh, cd-singeltje laten signeren de Luciel. <laughs> dat vind ik wel goed. Cool. Ah, kom nou toch even langs, jullie. Jullie van boven de rivieren zijn rond deze dagen echt zo ontzettend saai. Nee, bedankt. Dat ja, al niet. Jij ja, weet helemaal niet gaat... wat ik ja, gewoon maar, ga doen. Maar we gaan dan, ga dan toch een keertje gewoon even lekker carnaval vieren... op maandagavond of dinsdagavond. of gewoon een beetje gek. Hoppakee. Voor een Australië Gooi haar, haar los. Om de rivieren. He? Voor een Australiër zijn wij van onder de rivier. Dus ben jij een dat... Australië? Nee, maar gewoon als je dat van de andere kant van de wereld bekijkt. Ja, jeetje meer Dat is wel heel ingewikkeld voor deze vrijdagavond. Nou hè? sorry. Nou, nou, nou. Nee, maar even serieus. Je moet het een keer. Volgens mij was er was Peter of iemand die belde naar jullie het eerste uur. Ja. Wie was dat nou? Ja. Uh, een van de um, in Peter inbellers. Een Akelig ventje uit Venlo. Nee, dat was, dat was ontzettend leuk. Ja, ja die zo inderdaad zo in, zo hij zichzelf. Ja, nee, in, Hij ging inderdaad in Venlo, ging die carnaval vieren. Maar volgens mij was hij het niet. Volgens mij was de luisteraar daarna. Die zei van, jongen, doe nou even een beetje leuk, man. Ik ga toch mee oh, dan lach, hey. even meer carnaval vieren. Even lachje. Hey. En dan komt de dag, dan doe ik ja, het. Da, doe dat dan gewoon. Ga even lekker met hem mee. Was het niet Evert? Heeft hij ook gebeld? Ja, maar ik, ik wil best wel uh, een keer een avond helemaal lam. Maar niet op die... Uh... Hallo, hey ho, lingo komt ook voorbij, hoor. Maak je geen zorgen. Oh, en dat is een reden tot Ja, Dat is goed. Ik <laughs> krijg gelijk Nee, maar, nee, maar even op. serieus. Nee, maar er zijn al zo hartstikke leuke liedjes die voorbij komen. Hoppakee, met die handjes de lucht in, die beentjes de lucht in. En oh, gaan heerlijk. met die banaan. En deze natuurlijk. Tot zover dan. Ja, tot zover het uh, tweede uur extra weekend. Met zometeen nog veel minder carnaval. En heel veel DJ Sandstorm. En fijne platen. Uh, uh, het woord er scoort ook nog. En ik weet niet wat Lucille doet. Ja, jullie moeten nog even door. naar nou, jongens, ik denk dat, uh, dat ik jullie maar uh, alleen ga.